Manning Zampersen met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in het land gaan horecazaken en culturele instellingen vandaag open uit protest tegen het coronabeleid. In onder meer Zuid-Limburg gebeurt dat met toestemming van gemeentes die er wel bij zeggen dat het eenmalig is. Gisteravond maakt het kabinet bekend dat de horeca- en cultuursector nog zeker tien dagen dicht blijven. Winkels en sportscholen mogen vanaf vandaag wel weer open zijn omdat de druk op de IC's is teruggelopen... kunnen ziekenhuizen weer beginnen met de planbare zorg, zoals heupoperaties. Minister Kuipers van Volksgezondheid schrijft aan de Kamer dat dat mogelijk is... omdat de ziekenhuizen nu uit de alarmfase zijn. Nederland kwam door de toename van coronagevallen eind november... in het op één na ergste scenario terecht, het laatste stadium voor Code Zwart. De plannbare zorg moest toen geschrapt worden. De feestjes in de ambtswoning van de Britse premier Johnson, waar hij al twee keer excuses voor heeft aangeboden, waren eerder regel dan uitzondering. Dat zeggen bronnen tegen de Daily Mirror. De vrijdagmiddagborrels bleven doorgaan toen er strenge coronaregels scholden. Wine Time Fridays stond in de ambtswoning vast ingepland van 4 tot 7. De premier was volgens de bronnen aanwezig bij een aantal feestjes en hij wist dat ze tot het vaste ritueel behoorden. Tennis Novak Djokovic is in afwachting van een beslissing over zijn uitzetting... opnieuw vastgezet door de Australische Immigratiedienst. De Servië meldde zich vrijwillig bij een detentiecentrum. Om een mediacircus te voorkomen is niet bekendgemaakt waar hij is ondergebracht. Morgen beslist de rechter of hij mag worden uitgezet. Maandag beginnen de Australian Open, waar Djokovic zijn titel wil verdedigen. Het weer in het hele land kan het mistig zijn. Het wordt een bewolkte dag, alleen in het zuiden is er kans op wat zon... Maximum temperatuur 6 graden. Morgen kans op wat regen. Verder verandert er weinig. Ook na het weekend houdt het rustige weer aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A7... ...horend richting Zaanstad. Tussen Purmerend en Afritweide Wormer staat 4 kilometer file... ...met bijna een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu, Tobak leeft. Jawel, Tobak leeft. De beste. Potverdorie zitten die gasten van Tobak leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, geweldig. Ja, dat is heel mooi nieuws. Dat is een cadeautje. Ja, dat hebben we echt nodig op dit moment. Juist, ja, dat vind ik ook. Dat heb ik echt nodig. Oh, maar die kijkt er zo uit! Het gaat weer gebeuren vandaag. Jawel. Ja, de winkels gaan weer open. Oh, het zal het druk worden vandaag in de stad. Oh, oh. Oeh, zeg, ik ben echt benieuwd zeg, of die hele kringelwinkel, de hele inhoud is vervest. Want daar ga ik als eerst heen natuurlijk. Eh, er ligt overal enorm veel stof op, denk ik. Ja, nee, dat hoop ik niet. Ik hoop gewoon dat ze denken, van, nou, die troep staat al weet ik, voor, voor jaren te koop, nou, maanden te koop eruit en helemaal nieuw in... in, in... super goedkoop. Ja, ze moet alles kwijt, want ze hebben een gigantische op opslag vol staan natuurlijk, dus dat is zo'n ding. Oh ja, hoe lang is het nou geleden voor jou? Dat is gewoon half november of zo. Ja, zoiets. Nu niet eens zo lang hoor. Jeetje. Ja, het is ja. de eerste keer, of was het, nee, het is eerder ook gebeurd dat de kringloop in het dicht was. Jij ja, natuurlijk. Ja, sorry dat ik daar ook voor doorgaan, maar dat is natuurlijk mijn uh, levenswin. Jouw ja, leven is het gewoon. Dat is mijn levens. Goed, ik kan je gewoon vertellen dat dit uur dit niet voorbij komt. Nee, die hebben we wel genoeg gehoord de afgelopen week. Ook deze plaatsen zal je niet horen. Alsjeblieft, hou er mee op met die kutplaten. Yes. Elke radio's ontdraait me zo vaak. Wij gaan vandaag niet rijden, dus wees gerust. Je kan, ja, je, je, je kan niet... Uh, ja, je hoort hem gewoon niet klaar. Goed. Het blijft geen feest. Het blijft cool. geen feest, zeg. Goed, het is er afgelopen week een hoop te doen. Natuurlijk de nieuwe minister staan op de trap. En uh, ja. heel knullig. Gingen ze heel voorzichtig. liepen ze die trap op naar een plek. Oh. En wat ziet hij er slecht uit, de koning? Ja? Dus ja wat door, dat te... door zijn haar kwam dat zeker? Ik weet niet, ik vond dat hij er heel slecht uitzag. En ook dat rolletje wat hij toebedeeld kreeg om ze nog even toe te spreken, was ja. ook heel, ja, heel knullig. Ik denk, ja, dat is het dan. Kan niet iets nog Ja, Ja, joh, hij was gewoon echt aan vakantie toe. Denk je dat dat was? Ja, hij heeft natuurlijk niet naar Griekenland gekund. Oh, dat is het, ja. Hij ja, niet de Griekenland geweest, zeker. Ja. Nou goed, je begrijpt het al uh, twee uur lang we hoor. Hier en daar een stukje ja. muziek en is ook een stukje geschiedenis, zal ik zeggen. Ik denk dat Nederland denkt, joh, gasten, bring it on, laat het nou maar zien. We gaan aan de slag. Precies, we gaan aan de slag. Scenes. Ja, nou, ik vind het wel wat hoor. Naam. Maar goed, het is natuurlijk ook wel heel erg populair geworden. De Vaccines. En Love is my favorite band. Het doet zo denken aan een oud plaatje. Ik heet dit nog? Man Echt, dat doet het aan denken gewoon. Hetzelfde idee. druk you and lose en de nieuws. Alleen iets zoetsappiger natuurlijk. En de pasleden weer volop het nieuws. Hoewel, dat is alweer vijf jaar geleden. Want toen ging het ook om dat Back to the Future. Daar maakte zij muziek voor weer in het nieuws. Was, omdat dat, dat de, de, de datum is dat ze vooruitgingen in de tijd natuurlijk. Goed, die stoepbak leeft. Fijne toestel op aanstaan. Straks weer wat nieuwe muziek. Onder andere uh, Laundry Day. En uh, Keita uh, Tempest heeft een nieuwe single uit. En The Wombats. Ja, ik heb af, uh, gisteren, afgelopen weken, gisteren en afgelopen weken weer flink lopen. Zoeken naar wat uh, nieuwe muziek. En gevonden. Goed. Eindelijk. Ja. ja ooit oh ik zei winkeliers... Uh... Ja, in Dordrecht hadden ze de stad omgedoopt tot, tot Antwerpen. Want okay. ze wilden open. Ja. Maar ja, eigenlijk uh, al het werk, eigenlijk een beetje voor niks. Ja. Maar de winkels mogen sowieso toch nog maar tot vijf uur open. Ja, zegte uh, is echt... Jemig. Nee, dus nee echt hoor, dat is, nee, is prima denk ik. Ja, dacht ik ook. Ik denk dat heel veel winkeliers misschien wel zeggen op een gegeven moment van... Nou, weet je, misschien uh, houden we het maar tot 6 uur gezamenlijk tot 8 uur. Ja, ja, ik vind het wel mooi zo, tot 5 ja. uur. Net ja. als vroeger gewoon. Ja. Hoewel, je hebt nog wel winkels die tot 5 uur open zijn. Dat zijn dan misschien wat kleinere winkels. Ja. Gespecialiseerde winkels. Die denken, ja. nou, die, die mensen komen toch wel naar, mij, naar ja, ons toe zeker, om iets te halen. Nee, zeker die nemen een speciale dag voor vrij. Als ze een onderdeel willen hebben voor iets, nou, dan ja. komen ze wel. Ja. Nou goed, ja, mijn dochter gaat toevallig naar Antwerpen. Uh, dat ah. had ze al eerder afgesproken. Ze dacht, van nou, er komt toch nog wel een uh, verlenging. Dus uh, dat winkelen zitten er voorlopig niet in. Nou... Ze hadden niet naartoe gehoeven, maar ze gaat er toch heen. het dus lijkt het toch wel leuk om ja, het is leuk. Naar te winkelen in Antwerpen. is toch weer even maar Ja, ze anders. gaan het wel merken, want uh, ze zijn nu zo gewend aan die enorme omzetten. Dat, was dus voor hun, uh, je? Oh. dat ze echt grote omzet hadden, doordat er zoveel Holland Hollanders waren. Ja, in België ja, bedoel je? Ja. ja, geloof ik dat. Het is, is gelijk fijn. een kaalslag, uh, gaan ze allemaal failliet. Dus ze willen maatregelen van de gemeente, en van de ja, overheid ja. in België. Dat schiet soms wel een beetje tekort. <laughs> uh, maar uh, ja, verder is het jammer voor de theaters. En ik hoorde vanochtend op Radio 1 dat, uh, dat ze wel creatief mee omgaan. En uh, uh, noem je dat, uh, in de kleine comedie hebben ze iets bedacht. Die hadden zoiets van die mensen die daar werkten dus van ja, hoe kan dat nou ik bedoel? Ik, ja. De kappers mogen wel open, daar zitten ze ook een tijdje gewoon, weet je wel. En bij ons mogen ze nu niet zitten op anderhalf meter in het theater. En dan kunnen ze niet ons zien. Nou, weet je wat ze doen? Dan gaan we de kleine komedie gewoon een kappersalon maken. Dat gaan ze doen. Ze gaan een kappersalon maken. Dat hebben ze via de gemeente aangevraagd. En nu gaan ze een paar kappersstoelen neerzetten aan de zijkant. Daar wordt geknipt. En de rest zit gewoon in de wachtkamer naar een theatervoorstelling te kijken. Hé, hey, hoe creatief kan je zijn? Oh ja, dat ja, is toch wel een al, goed idee. Goed, goed opgelost natuurlijk. In de ziekenhuizen? Wat, in de ziekenhuizen? Kunnen ze dat ook doen? Uh, ja. Ik okay. ben ja, even het personeel erop zitten wachten. Nou, misschien vinden ze het wel leuk. Dan worden ze daardoor. afgeleid? Ja, nou ja. Zullen het niet in de operatiekamer doen, denk ik. Nee. Maar gewoon uh, in, de, in de centrale hal. Ik denk die twee werelden nog wel elkaar een beetje bijten, hoor. Het is ja, het wereld en het ziekenhuiswereld. Het ziekenhuis heeft er toch even vreselijk op druk, gewoon nog. Oh. Terwijl als je naar de cijfers kijkt, valt het wel weer mee natuurlijk. Maar je ja. weet het niet, er komen weer veel meer besmettingen. Ik zit wel te straks als er nou weer een nieuwe variant komt... Gaat alles weer op slot? Want we weten niet precies wat die nieuwe variant gaat doen. Dat moet nee. eerst weer onderzocht worden. Nou, ik vind het dat het de goede kant op gaat en daar ben ik wel blij om. He? Ja. Zeker. Ja, nou, ja. Straks, onder andere het Theers van Piers. Laundry Day. You, in your head, you made a plan Sounding loud, those guns blazing In your head, you made a plan And it starts with yourself saying Turn now Leeft. Er is niks aan de hand. Er is geen bom of zo. Ik ga er geen woorden op Volle muziek hier bij Tumboek Leeft. Teerst voor nieuwe plaat, Tipping Point, zo heet die. Wanneer is het kantelpunt? Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, dat is altijd de vraag natuurlijk, hè. Wanneer het kantelpunt Ik is. niemand. Nee. De mensen zijn Ru klaar wat coronamaatregelen. Oh. In het geval van Max, hij is zijn baan kwijt. Hij heeft geen huis. Uh, heel veel mensen zitten in die problemen. Precies, wanneer is de tipping point? We hebben niks meer over hem gehoord eigenlijk. Het was vorige week vol op het nieuws natuurlijk. En momenteel, ja, zijn er weer andere zaken natuurlijk. Dus ik hoop dat het goed gaat met de man. En dat hij zich leven bedenkt voordat hij acties onderneemt. En waar de hele wereld overheen valt. Goed, uh, het is ook weer tijd voor de rare bericht natuurlijk. Je zit een hele van uh, ja, de vage Facebookpagina... met oude ik, foto's ja, van vroeger. Ja, nee, ik keek heel even of ik een naamvring wat kon uh, zien... Of ik... Ik dat er iemand overleden was, hoe oud hij was. Maar. Uh, okay. ik, kan ik daar dan misschien een beetje. Uh, checken. Maar, uh, hoe oud hij is geworden? Hoe oud die persoon is geworden, ja. Oh, Oké, okay. uh, ja, precies. Ja, ik heb wel een, een, een bericht. Ja. Yeah? Want uh, het schijnt dat het tegenwoordig steeds meer van die katalysatoren. worden gejat. Ja, die zijn duur? Ja. Die Rotterdam, kosten duur. Ja. ja. In Rotterdam is een 53-jarige man om het leven gekomen. toen de auto waar onder lag waarvan hij dus die katalysator wilde jatten. Ja, ik, hoor, ik voel hem Die was van de krik gevallen. Hakee idee. De eigenaar van de auto, het was een Toyota Prius... die vond het slachtoffer maandagmorgen onder zijn auto. En die stond daar geparkeerd in, in, in, aan de gordel weg. Ja, die ken ik. Uh, nou ja. en, maar de man wilde zijn tochtje naar school brengen... en toen zag hij twee benen onder zijn auto uitsteken. Dat is denk ik ook wel heel, heel maf. Ja. Die... De eigenaar heeft direct uh, de hulpdiensten gealarmeerd. Die kwamen ter plaatse en die uh, hebben dus al vastgesteld... dat de man al enige tijd overleden was... Want uh, ja, uh, de, de, ja de, die auto was op hem gevallen. En het schijnt dus wel dus dat verzekeraars tegenwoordig duizenden meldingen van gestolen katalysators krijgen. Oké. Okay. Maar het schijnt er dus zeldzame metalen in te zitten. Ja, klopt. Zo ja, ja. Prius, is, dat was is, dat is zo'n elektrische wagen. Ja, dat is een combinatie, geloof ik, van elektrisch. en Ja, nou goed, dat je aan de goede kant is ingestapt. Als je aan de andere kant was, had hij hem waarschijnlijk toch gewoon even overheen gereden nog een keer. Oh ja, nou ja, hij was toch al dood. Hij was toch al dood? Ja, maar... gebeurt er gebeurde niks meer. Wat nee. ik ook merkwaardig als hij daar. Uh, nog leefend onder is dat hij bezig is. Ja. Je denkt, hé, hey, opgezoten, ik het heb. Ja, <laughs> nou, apart. In ieder geval. Nou goed, je begrijpt het al. Jawel, ze zijn ingevoerd, hè? De Tasers. De stroomstootwapens van de politie. Ja. Uh, er is nog niet echt een effect, uh, effectstudie naar gedaan. Dus wat gaat het opleveren, weten ze niet precies meer. Ze hebben een paar collega's gewoon even getezen. Dat zie je altijd dat ze aan het oefenen zijn. Dat iedereen het, het, het moet zelf ervaren hoe het is. Maar uh, ja, op lange termijn weten ze het nog niet helemaal. Dus ze gaan die dingen gewoon invoeren. Dus 17.000 agenten gaan er nu mee rondlopen. Dit is een goed weekend om dingen uit te proberen. Weet je wel, als mensen dat proberen. Oh, ja. uh, ja, oh ja. ja, ja even ja. kijken wat er allemaal fout gaat. Dat ja. dat ding erop af, af, uh, afschieten. En kijken hoe erop uh, gereageerd wordt. Het taser-verhaal. Nou, er zijn genoeg uh, taser ook volgens mij. Ook, ik, was, dat, dus ik, ik dacht dat het ding al lang al actief was. Maar ik, volgens mij bestaat die al tien jaar of zo. Ja, nou, nee, televisieprogramma's waren al presentatoren. Die wilden het ook wel eens uitproberen. En die pijltjes dan in zich schieten. Alleen die ja. weerhaakjes om ze eruit te halen. Dat was nogal pijnlijk geloof ik. Ja, nou ik weet toch dat ik uh, ooit op vakantie was in uh, Bulgarije of zo. Waar Sunny Beach. En dan uh, lag daar uh, langs de straat uh, van die kraapjes... En ik denk van, ze hebben hier helemaal geen telefoons nog en zo. Maar toen lag er eentje. Ik denk, oh, die is leuk. En dat bleek zo'n teaser te zijn. Maar oh. ik heb hem niet, mee, ik heb hem niet uh, gekocht en niet mee durven nemen. Want het schijnt ook dat, je, dat het ook illegaal is als je die dingen hebt. Ik denk het wel, ja. ja het ik denk dat je daar nog wel een kussens voor moet doen. Nou ja, het is toch niet zo moeilijk. Je richt en je, en, je, en je schiet. Ja, maar je mag misschien niet op het hart schieten of zo. Of weet ik veel wat. Hoewel, dat kom je toch wel. Ja, ja terecht, met, mensen met een... Uh, met zo'n uh, defibrillator in een uh, hart of ja. een pacemaker. Ja, het schijnt geen effect te hebben. Maar ik kan me niet voorstellen dat het, dat het echt helemaal nul effect heeft. Nee, het lijkt me sterk. Ik bedoel, het bestaat al zoveel jaar en dan zeggen ze er zijn geen studie-effecten. Het is nog niet echt helemaal goed uitgezocht. Maar het lijkt me sterk. Voor mij is er nog wel iets mee gedaan. Je kan het niet zomaar de straat opsturen. Het is geen stint, hè? Nee, het is... Een, nee. Ik krijg geen stint-effect. Dat kan toch niet? Hoor het Precies. Hou hem in de buurt. Yeah. Voor de hele belangrijke informatie. Straight into my hard drive. Give me that mood. Straight into my hard drive, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm 15 and my god is 15. My name is Sue is watching me drama. Oh, mama, did you tell Sue I'm a millionaire? No. give me that Give me that Fire! fire. Give, me that give me that Fire! Give me that Fire! Crying on the street there is so very soothing I'm outside my school My teacher took me to one sign And told me I was I left and Google me Don't be afraid to make. Hey money boy don't be afraid Weet je wel. Goed, ja, net over de taser natuurlijk, ik kan me dat mijn zoon ooit zo'n ding had besteld via Bolpunt, nee niet via Bolpunt, maar via een illegale site of zoiets. En toen hadden we een uh, familiefeestje en dat is niet dat grote gele ding daar echt uh, uh, pijltjes uitschieten, maar dat is gewoon een ding wat je tegen je aanzet, weet je wel. Dus dat is oh. een soort taser is dat. Okay. En daar gingen ze elkaar om de beurt taseren, kijk hoe dat voelt. Ja, ik het er een gevaar op. Een t wordt dus inderdaad gelijkgesteld met het bezitten van een vuurwapen. Ja. Dus behalve een straf uh, krijg je ook een strafblad. Als je, als je check. Uh, en dat is dat apparaat waar echt die pijltjes uitschieten met een lijntje. Daar gaat het over dan, hè? Over dat gele, ja, gele apparaat. Niet een ding die je tegen iemand aanzet. Maar dat is weer wat anders. En ja. Ze zeggen ook: hou het niet bij je, een t verkoop het niet. En zorg ook dat je het niet meer in bezit hebt. Want het is, gewoon, ja, het is gewoon niet slim. Het is gewoon helemaal niet slim. Goed, vandaag in het Telegraaf stuk te lezen over dat... Jawel, de AOW gaan ze loskoppelen koppelen van het minimumloon. Want het minimumloon gaat als het goed is dit jaar... Wat was het ook weer? 7,5% omhoog. Is dat niet een beetje veel? Nou, werkgevers, sterkte daarmee. En eh, nou, ouderen zeggen dat ze daardoor ja, er weer worden gepakt... De pensioenen zijn al niet geïdentiseerd, geïdentificeerd, geïnde, geïdentiseerd. Nog oh, maakt verder niet uit. Dat ze eerder <laughs> gewoon moeten kijken of ze meer geld kunnen krijgen. Terwijl er veel meer geld in kast is. Maar dat hebben ze natuurlijk veranderd die regels. Nu moeten ze voor de 100 euro die ze zeg maar uitkeren aan pensioenen, moeten ze 105 in de kast hebben. Oh, dat was vroeger ja, wel ja, anders. Ja, ja, ja. Dus ze willen nu heel safe spelen. En eh, vroeger is er ook een heel grote schep uit die pensioenfondsen gedaan... omdat het te veel was en daar hebben ze andere dingen voor gedaan. En nu zeggen ze dat het tekort is. Dat zeggen sommige mensen weer niet. Dus de ouderen zijn weer de dupe, wordt gezegd. Ze krijgen geen extra eh, AOW-uitkering. En eh, ze zitten nu te, te, te dreigen, die oudjes gaan dreigen, met stakingen. Ja, stakingen, maar ze werken toch niet? Nee, die, vrij, die ja, vrijwillige taak die ze hebben, zeg maar, om die niet meer te gaan doen... Okay. Nou, en dat kan voor sommige sectoren toch wel iets betekenen. Bepaalde museums. Oh, die gaat toch niet open. <gül> dus waarom zeuren we dan nog? Nee, in museums kunnen ze echt hele belangrijke taken vervullen. Dat draait soms echt helemaal op vrijwilligers. Dus dan zeggen ze van, nou, dan gaan we gewoon uh, thuis blijven. Dan gaan wij staken. Wij willen gewoon meer loon. Nou ja, Ja, vrijwilligers pensioen. die hebben volgens mij recht op iets van... Want... 140 euro in de, week, in de maand als onkostenvergoeding. Dat ja, oké. Okay. Ja, maar als je kijkt dus, hè, het staat dus bij de Rijksoverheid minimumloon. 21 jaar en ouder. Als je 36 uur werkt, 11,06 euro. 6. Ja. En het is dus wel nu bij de CAO voor de ambtenaar... is dus echt geregeld dat dat dus echt 14 euro wordt. Ja, precies. Vooral de ambtenaren weer. Ja, nou ja, het is, het is ook geen geld. Hè? Ik bedoel, als jij 36 uur werkt... Ja. Hè, in een week heb je 360 euro keer 4. Heb je 12, misschien 1400 euro per maand. Ja. Bruto, ja. hè? Het is bruto. Oh, het is bruto? Ja. Oh, joh, ik zat net al te denken. ja. Dit dus, uh, en, en, en het bleek toch dat, uh, dat uh, ik heb gehoord dat toch uh, bij de overheid, bij ons alleen al, dat er uh, toch wel een aantal waren die dus daar dus wel op vooruit gingen. Nou, daar ben ik blij om. Ja. Want als jij inderdaad uh, 36 keer 4,5, als je dat als loon hebt, heb je 1.600 bruto. Nou, dat ja. is toch verschrikkelijk. Dat is echt uh, afschuwelijk. Ik kom er mijn bed niet vooruit. Nou, ik wel. Maar goed, ik werk nee. vijf ochtend, dus dat scheelt ja, misschien. Ja, maar kijk, ja, we hebben het over 36 30 uur, hè? Dus dat, dat je dat dus, uh, ja. vier keer. Uh, ja, 7, dat, is uur flink, dat is flink. Uh, vijf keer 7,5 ja. uur. Maar goed, dit, uh, dit ging waar ik net over Ja, Over de jeugdwoner. Die krijgt er wel geld bij, dat is ook wel goed. Ja. En ouder, ouderen, ik heb altijd zoiets met ouderen. Ja, de meeste ouderen, ik vul het even in hoor, hebben hun schaapjes wel op het drogen. Hè. De hypotheek ja. is afgelost. En er staan ook al een paar voorbeelden in de krant van iemand die dan heel zwaar heeft. Die moet van 350 euro per maand rondkomen. Ja. Dat, waarschijnlijk is daar de hypotheek al vanaf. En ze zeggen, maar, ja, ik kan natuurlijk achter de graniums gaan zitten. Maar uh, ja, dat, dat, dat is niet zo lekker. Ik wil er natuurlijk ook op uit. Ja, je wilt erop uit. Kost ook geld. Ja, is dat, is dat essentieel? Is het belangrijk? Ja, nou, misschien ook weer niet. Dus ja, het is, dus het is moeilijk voor... om alles tegen elkaar af te wegen. Zo van, wie moet nou dat geld wel krijgen en wie nou niet? En ouderen blijven werken. Dat zag je ook zo'n leuk plaatje van, uh, van mevrouw. Ik zal u even uw kamer wijzen. Er is een dame met een uh, rollator. Ik zeg van, uh, oh, woont u ook hier? Nee, ik werk hier. zo dat is een heel oud iemand. Maar ja. als je al kijkt, hè, dat, dat minimumloon, dat is toch wel erg hoor. Want uh, van, zeker als je 18 bent, hè, dan ben je officieel volwassen. Dan is het bij 36 uur 553 Maar dat is allemaal, dat is netto. Nee, nee, hier staat hier bruto bedragen per 1 januari 2022. Oké, okay. nou dat is uh, flink ja. Uh, ja. Vijf euro per uur. Vijf en een half euro. euro Bruto. Nou, nou, dan gaat het zeker vijftig cent vanaf, meer niet. Nou goed, het gedoe over geld. Wie moet wel geld krijgen, wie moet geen geld krijgen. En, nou ja, goed. Ik, ik kan me wel iets van voorstellen. Ik, zeg, ik blijf altijd een beetje bij die ouderen hangen. Door dus te zeggen van nou, die hebben natuurlijk, nou, in minste onkosten kan zijn door de hypotheek. En uh, hebben geen kinderen meer die ze groot moeten brengen. Dan rijden misschien geen auto meer. Dus nu houden toch wel geld over, nou. denk ik dan. Maar ook niet altijd, hè? Er zijn er toch echt wel een aantal die uh, ook helemaal geen, uh, geen pensioen hebben opgebouwd. Nee, klopt. En die dat hebben echt een z probleem. ZZP'ers die al helemaal lang als ik, ik vraag wel om me heen van, uh, heeft hij eigenlijk wel pensioen opgebouwd? En ik hoor steeds meer om me heen dat ze dat niet hebben. Oké. Okay. En dan denk ik van, nou, dat is niet zo best. Ik zit in ik, ik verkeer in andere kringen, denk ik dan. Ja? Ik, ik, heb toch, ik ken geen ouderen die het helemaal zwaar hebben of zo. Die ken ik niet. Nou, ik ken haar wel. Ik ken ja? haar wel, ja. Nou, Oké. Okay. En je woont even op Zandvoort? Hè ook. Ook, oké, ja, okay, dat is wel bijzonder. Maar ook wel uh, vrienden van mij, die hebben dan een eigen bedrijfje, weet je. Die, uh, en het gaat allemaal niet zo lekker. En dan denk ik van, ja. Ja, precies. De, en en de, omdat het niet zo lekker gaat, hebben ze dan ook geen... Uh, uh, dat ze geld in een uh, pensioenfonds kunnen stoppen. Nee. Ofzo. Dus dan denk ik van, ja. Goed, de nieuwe Hoombats is hier. Album is uit. Fix Yourself, Not The World. Fix Yourself, Not The World. yourself not the world nou, ik vind het vrij egoïstisch om dat uh, gewoon zo te zeggen. Zo heet het al. Een nieuwe album van de Boombats. Uh, ga je jezelf eerst even goed uh, in elkaar zetten. En dan kan je de wereld redden. Dat is waar. Je bent zelf het grootste instrument wat je natuurlijk je beschikking hebt. En als dat niet goed functioneert. Kan je andere mensen ook helemaal niet helpen. Dus zorg eerst er even goed voor. Dat is altijd de theorie bij een, uh, zorg Altijd uh, bezig. Dat je denkt van je kan wel. Eerst voor anderen gaan zorgen. Want ja, ik kan niet naar mezelf kijken. Maar dat werkt vaak niet. dan kom je zelf toch weer tegen. Nou, wat de filosofie allemaal hier. Zeg maar. Jee, goed, nou, dit nou, heet Disco. De car drives at uh, all bij itself. Uh, deze, deze auto rijdt allemaal van zichzelf. Nou, dat hebben, ze zijn fanatiek mee bezig om dat in de wereld voor elkaar te krijgen. Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker. We kijken naar de gebeurtenis in Zandvoort. De Zandvoortse wijken uh, hebben een nieuwe verlichting gekregen. Er is eerst een, een, een, een test geweest in 2020. En ze hebben nu gekozen om de, in de, de, de, de, de woonstraten. De, de binnenbebouwde kom... om die helemaal te gaan verlichten met ledverlichting. En op social media ontploft het een beetje door te zeggen... jeetje, kan het een beetje minder? Ik kan in mijn schuur achter mijn huis gewoon zonder verlichting aan klussen. Want uh, het schijnt toch al vrij veld te zijn. Oh. Het geeft een beetje een spooky uh, gevoel. En verder zeggen ze dat uh, het niet zo goed uh, is uh, gecommuniceerd met de mensen in de wijken. Uh, ze zouden een brief krijgen, die hebben ze niet gehad. In één keer waren ze daar aan het knutsel aan de verlichting... Andere armatuur erin geknutseld. En er kwamen in één keer heel felle lampen tevoorschijn. Ja, dat is wel vervelend. Heb jij het ervaren? Die maar wijken. Ik, ik, weet, ik weet dat mijn, uh, mijn broer die woont hier vlak achter. En er de, de schijnt dus een enorme lichtbol te zijn. En daar heeft hij sowieso last van. Ja. Het lijkt net alsof er gewoon een enorme volle maan de hele tijd schijnt. Oh ja. En als dat nog led wordt, dan schijnt het nog feller. Maar het is, uh, het is voor, voor mijn gevoel nog steeds niet geregeld. Maar uh, je, je, je kan er last van hebben. En ik denk ook sommige mensen die hebben ook nooit gordijnen of zo. Nee, snap misschien, misschien moet je eens wat betere gordijnen nemen als je slaapt, denk ik dan wel eens. Met een beetje dat donkere achterkant dat het gewoon goed uh, het licht tegenhoudt. Ik hou er ook niet van. Nee, het is apart. Ik, ik heb ook een paar mensen in de straat... die hebben nooit een gordijnen dicht ook gewoon. Dat is wel heel bijzonder. Maar goed, ja. het was wel nodig in Stanford om het een beetje aan te pakken. Want de verlichting was plus minus 20 jaar oud. Dus ja, dat mag ja. wel. En daar kan je toch een hoop mee bezuinigen. Gewoon LED-verlichting. Dat is wel echt uh, slim. Goed, wat Zeker nog meer? Zeker weten. Nou, de directeur van Stanford Marketing, Lena Lem uh, Lana Lemmens die heeft aangegeven per 1 mei 2022 haar functie neer te leggen. Ze heeft met haar vakkundigheid en uh, kennis... Heeft ze aan de basis gestaan van een nieuwe organisatie... en een nieuwe manier van vermarkten van de badplaats Zand wordt uh, ge, mogelijk gemaakt. En uh, ja, ze zegt zelf, uh, er komt de volgende stap. Die heeft ze nog niet gemaakt, maar ze zit vol met ideeën, ze bruist. En de komende maanden gaat zij invulling geven... Uh, op dezelfde energieke wijze... zoals dat we als land van de marketing gedaan hebben... voor een nieuwe baan. Dus nou, we, we wensen Lana heel veel succes... in het vervolg van haar functie. Ja, klanten konden op, uh, op de koffie... bij Tutti Frutti. Uh, hoewel de winkels allemaal dicht zijn... Uh, hebben ze daar de luxe tweedehands kleding... hebben ze hem toch opengegaan. Het... Oh, net zelfs vandaag Zou, uh, gaan ze de actie doen... En ze zijn het zat, de lockdown. Maar nou ja, deze, deze actie is eigenlijk niet meer nodig, want de winkels gaan vandaag open. Ja. En Nathalie, Dominique, Nathalie en Dominique vonden het uh, genoeg. En ze willen niet provoceren. Ze willen gewoon lekker koffie drinken met de klanten en hun positief ontvangen. Nou, ze hebben deze actie goed over nagedacht, maar hij is achterhaald... want ze kunnen vandaag gewoon open en uh, ze kunnen gewoon verkopen. Dus dat zal uh, wel prettig zijn. Ja, zeker. Ja. Uh, het lijkt schot te zitten in de poging... om de weekmarkt in Nieuw Noord Nieuw Leven in te blazen. We hadden het er vorige week over... Hè, dat het uh, ja, afnemende belangstelling was. Maar er waren, afgelopen dinsdag waren er toch alweer vijf kramen. En er zijn toch initiatieven om nieuwe deelnemers te werven. En uh, ja, het staat ook als een paal boven water. Die markt moet gewoon blijven. Maar ik vind eigenlijk ook wel dat er daar ook nog wel... een soort cafeetje zou moeten zijn of zo. Of dat een van, een, een van die marktent is misschien een terrasje erbij doet of zo. Okay. Als dat zo is... is maar uh, ja, het, is, het, is een het is geen gemeentelijke, maar een particuliere markt... waar de gemeente formeel en uh, organisatorisch gewoon weinig bemoeienis mee heeft. Maar dus... dat wel kan gaan doen als het niet gaat werken. Ja, maar ja, als je uh, grote bedragen voor gaat vragen... dan uh, blijven mensen misschien weer weg. Nee, maar ik denk uiteindelijk dat, dat er dan misschien de, de bedragen juist omlaag gaan om de markt uh, mensen aan te trekken. De marktkooplui. Omdat ja. ik denk als je de, de prijs omlaag doet, dat je dan gewoon uh, er wel graag naartoe wil. En Gert Jan Bluis gaat zich erover uh, over buigen. Die is er van het niet ja. mee bezig. Aanvraag voor 18 strandbungeloos. Uh, in Leisure. is een BV die het over heeft, gena uh, over heeft genomen van de, de vorige eigenaar van uh, uh, Ayuma en Sandy Hill. Het strand Noord. En ze hebben nu aangevraagd om 18 bungalows verdeeld over drie paviljoens, te gaan realiseren. Jeroen Posma uh, heeft gezegd van uh, we gaan er naar kijken. En aankomend jaar wordt in ieder geval bij drie strandpaviljoens wordt, dat, uh, wordt gekeken hoeveel we kunnen bouwen. Hoofdactiviteit is nog steeds de paviljoens. De bungalows zijn bijzaak. En uiteindelijk is het eerder bij bouwen Palace. Uh, in, even kijken, in het noordelijk deel is het ook al, uh, mochten, mochten ze het er ook al gaan doen. Dus uh, nou, dat, dat gaat zich verder uitbreiden. De uh, strandbungalows. Ik weet niet. Ik, ik heb ooit wel eens aan het strand gelogeerd. Ik werd er vrij onrustig van, van de zee. Ja. Ik kan er slecht tegen. Moet ja, het ik lijkt zeggen. net of het stormt. Ja, net of dan het lig je in bed en dan denk je echt van. Dat is er aan de halve jongen, het gaat wat gaat die wind opsteken. Maar het zijn, is die branding die hoor je. Ja, dus je moet, je moet er wel over nadenken, want je ja. komt moeilijk slapen, zeg maar. Ja, je wint eraan, hoor, want uh, wij wonen in Zandvoort... en er zijn mensen die ook wat dichter bij zee wonen. En uh, die, je hoort het gewoon niet meer. Dat is wel grappig, is je hoort het gewoon niet. Nee, goed. En, uh, het ja. toch varieert steeds, hè? Dat is wel uh, bijzonder. Straks nog even meer Zandvoortse berichten. Eerst maar even een stukje muziek. Ik zit even te kijken... Oh, ja. Kate Tempest die heeft een nieuwe CD uit. En die heeft het over The Line is a Curve. En zij is natuurlijk de vrouw die filosofisch naar de wereld kijkt. Niet altijd even optimistisch, maar wel een uh, bijzonder beeld neerzet. More pressure, more release. More relief, more belief.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 Let me let go. Flash from the past was so special. Get so in the universal. Oh. Rolling to the road that you came here for. Look at me, man. I came here past flow. Look at the pressure. Look at the souls. Look at the freedom. Look at the bones. Look at my scars. Look at my bones. Look at my faults. More release, more push, more need, more me. Yes, yes, uh, Understand how to hunt, uh, and you taught me how to uh, so I can't forget you. Traveling, land, mine, land, Let you try to rattle down. What's true to you? What's real? This is still, all the words you God on top.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 Let's push more flow. Please let me let go. Bijzonder vind ik het wat ze maakt altijd. e Tempest. Niet Kate, maar Kate Tempest. En dit is uh, More Pressure. Uh, en the, the World is a Curved Line. Is uh, de nieuwe plaat waar het allemaal op te vinden is. En ze heeft verschillende prijzen gewonnen. Ze is 36 jaar oud. En uh, ze deed samen dit trouwens met Kevin Abstract. Yes, Kevin Extract. Mm. Maar goed, uh, straks daar meer over. Nou, ofwel niet vandaag, maar een andere keer weer meer. Goed, het is uh, Toebok Fijne toestel op aanstaan. Straks een stukje geschiedenis. We kijken naar de datum uh, 15 januari... Er zijn weer een paar opmerkelijke mensen uh, jarig. Ik zat een, De eerste twee dagen zat ik op 14 januari alle dingen te lezen. Ik dacht, oh, 14 januari. Toen kom ik achter dat Dave Kroll gisteren jarig was. Oh. nou, Dat ja, wel allemaal interessant wat hij zijn carrière heeft meegemaakt. Maar daar mogen we het niet over hebben, want het is niet nee, vandaag. Nee, het is niet de juiste dag, hè? Dat kan niet. Nee, dus. dat is zeker zo. Goed, vandaag in de krant te lezen over iemand die creatief mee omgaat. Een violist en een violist. Ja, alle twee, uh, de man en een vrouw die ook uh, jonge kinderen hebben... die heel veel eten. Maar natuurlijk, je begrijpt wel, de, de theaters zijn dicht. Dus ze kunnen met die viool uh, geen kant op. Klootviol is het dan in één keer ook. Mm -hmm. Ik denk, doen hoe doe me die kutviool? Klootviool! Maar goed, nu zijn ze op zoek naar nieuwe baantjes. En uh, uh, de violiste die heeft uh, een baan gevonden bij de GGD. Uh, bron- contact contactonderzoek. Ah. <laughs> en ze zegt, dat is hartstikke leuk. Betaalt ook best aardig. Hoewel ik daar niet mijn hart, hart door voel slaan... Nee, Kom. maar dat is uh, bij heel veel banen niet. En ze zeggen van... en als ik dan weer klassiek op de radio hoor... als ik naar huis rijd... dan denk ik vaak van... oh ja, dat, daar ligt mijn pasje. Maar ik moet ook geld verdienen. Ik ga bronnencontact. En gaandeweg hoorden zij al die verhalen zo... en ze komt toch achter dat in de theaters... eigenlijk helemaal geen besmettingen zijn geweest. Dus oh? dan denk ik van... Ja, dat is ook leuk om te weten. Ja, ja leuk. Dat is mijn. Uh, maar goed, ja, ik moet door. En die andere man, of de, de man van haar, die uiteindelijk die is bij de AMB gaan werken. En die moet een uh, mensen met een lekker band helpen. Dus ja, dat is, dan sta je op het podium en in één keer ben je gewoon moet je weer, lekker band aan het afwerken. Gewisselen. Ach, jeetje. Maar goed, wel creatief om uiteindelijk toch een baantje te vinden. En zo hopen het ook in de toekomst dat het allemaal uh, beter gaat worden. Zeker. Nou, wat zeker. heb jij nog? Ja, is, uh, maandag is het uh, Blue Monday. En het is uh, naam nou iets gegeven eigenlijk... voor de deprimerendste dag van het jaar. Oh, die heb je hem weer. Jawel. Dus uh, heel veel reisbureaus zeggen vandaag... ga maandag gewoon vast je vakantie boeken. Want dan, uh, dan heb je oh, al ja. weer een heel fijn gevoel. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar het komt eigenlijk... Uh, Blue Monday, het komt eigenlijk van het Engelse begrip... Feeling Blue. Dat betekent dus neerslachtig, somber, down, deprie. Nou, dat zijn we sowieso. Maar ik zag toch wel weer hele leuke... Uh, dingen ook op het journaal dat mensen zo blij waren... dat de sportschool weer opengingen en... Uh, dat de winkels al in ieder geval open mogen. Dus uh, dat, dat is wel heel fijn. Maar inderdaad, uh, de horeca en het uh, ja, theater is heel, heel erg naar. Ja, maar, uh, nee, ja. ja. Het, het sport is ook wel fijn. Ik, ben thuis, uh, ik heb thuis ook een vrouw die... Wil, en, ja, hey, hey, kan ik eindelijk weer gaan sporten? Ja. En ik heb een uh, kennis van mij, die is ook sportinstructrice. Dus die is ook wel blij. In plaats van a <laughs> uit te delen aan, aan uh, groepjes van twee personen... die dan op anderhalve meter buiten in een tent moeten gaan sporten. Zonder ja. aanwijzing. Alleen dat a ja. Ja, dat werkt natuurlijk dat is helemaal het niet. Dat ook niet, hoor. Dan voel je toch ook belaast betaal je zoveel geld voor, en dan krijg je een a mee. Ja, dit zijn instructies. Succes. Ik kom straks wel op afstand even ja. kijken. Ziet er goed uit, hoor. Ja, ik ga maar weer het is het doen. De mensen zijn heel depressief geworden. Maar ik merk wel van. De uh, uh, afgelopen jaren was er een depressiegala. Ja. Maar uh, de subsidies. <tacht> Uh, opgeheven. En uh, daardoor uh, is het gewoon. Is het er niet meer? Dat is wel, oh, Heeft dan, dan weer te maken met het feit dat er. Het uh, aantal zelfdoning. onder de jongvolwassenen. tot en met 30 jaar. vorig jaar 15% hoger was? Ja. Omdat dat misschien niet. Daar konden ze niet heen om met elkaar. De, ja, dingen te delen. Ja, dan hebben ze gewoon. die subsidie ook opgeheven. Ja. En gelijk hoppa. Hoppa, Tofiek. gaan we meteen meer. Nou, ze denken dat het te maken heeft met de corona. Dat weten ze niet zeker, natuurlijk. Uh, kijk, vorig jaar waren het er. Um, Even kijken, of we, want het gaat het om, niet over tientallen. Het ging er over dertig. Het was iets rond de twintig en het is nu iets van uh, rond de dertig of zoiets. Uh, nou, dan zegt ja. ze vijftig procent. Ja, zo moet je het ook weer zien. Dan kun je zien. een mooie kop maken. Het neemt significant toe en uh, waar gaat het heen? En uh, Is het een epidemie? Ja. Nou, ik moet, ik moet zeggen, ik heb thuis twee uh, kinderen die natuurlijk op in de leeftijd zitten... die normaal altijd naar feestjes zouden gaan. Mijn zoon gaat gewoon met zijn vrienden ergens in een schuur zitten... en die denken van fuck you... We kijken het allemaal, maar we ja. vieren ons eigen feestje... en mijn dochter daarentegen tegen blijft thuis. Maar of ze alle twee nou echt lijden onder de hele corona, weet het niet. Ik denk nee, nee, wel maar ik dat denk je... Zeker degene die alleen wonen. Ja, dat is het misschien meer. Ja. Ik had laatst ook een collega aan de lijn en die uh, woont alleen. En die heeft dan niet uh, een enkele vriendin of zo... maar, maar die woont dan wat verder weg en uh, de winkels zijn niet open... Dus die is ook dolblij waarschijnlijk nu dat het weer open gaat. Dat denk ik maar ook. Maar die, die was echt wel uh, depressief. En je merkt er wel als je met mensen dan een tijdje praat... dat ze dan uh, toch weer een beetje uit die bodem uh, van die put uh, omhoog komen. Even contactmoment is dus heel belangrijk. Jou zeker weten. Goed, nou. Even lekker veel voor plaatje. Is dit Band of Horses? Ja, het is al heel veel druk op het toneel. Dus, hoeveel heb je er meegenomen, joh? Er heel veel van die beesten meegenomen, hoor. Up. Well, hey, what's the matter, you can't do all the things that we used to do, and so? and it's bad. niet neither Repair. Ik heb het over Band of Horses. Meneer op uit Things are great. Yes! Things are great. <laughs> ja. ja, precies. Dat is, roepen man al. Dat gaat goed, hè? Gaat goed, man nou op, ik zie je later. Ja, dat is een, een ander verhaal. Hij ligt er nog vaak onder, hè? Maar wij mannen gaan daar niet over praten. Nee, dat doen we alleen thuis bij de vrouw. En dan gaan we wel een keer dramatisch lopen doen. Dat, is, dat, dat soort verhalen hoor ik altijd van de, van de andere kant. Ik werk natuurlijk alleen met vrouwen, dus dan heb je dat soort dingen. Goed, het loopt tegen negen uur. En uh, vandaar... Uh, nee, ik las uh, afgelopen week in de krant de mondkapjes in de natuur. Ja, ze gaan nu ons uh, allemaal adviseren om natuurlijk een, een uh, medisch mondkapje te dragen. Ik snap het al helemaal, helemaal niet waarvoor mensen een stukje stof voor hun mond deden. Want het werkt helemaal niet. Het staat wel leuk bij je jas of bij je blouse of weet ik veel waar. Maar het werkt natuurlijk helemaal niet. Doe nog als je mondkapje, op Bodo, doe dan gewoon meteen een medisch mondkapje. Hallo zeg. Nou ik heb wel een uh, mondkapje. En daar kan je dan wel een, uh, een stukje uh, papier in doen ofzo. Je ja, doe gewoon, de, papier, op, hou op, op. Doe gewoon een medisch mondkapje. En dan weet je gewoon dat geleuten met die dingen. mond. Met denk medisch, ik voor betaald dat voor een zo'n mondkapje. Hallo. Medisch mondkapje. Nee gewoon hè. Vijf oh. euro. Ja met een, ja, mon, medisch mondkapje. Dat werkt gewoon. Als we, anders doe je gewoon helemaal niks voor doen. Ik heb ook van die vrijwilligers die komen dan uh, zijn niet gevaccineerd. Komen ze met een stukje stof in de mond? Dat kom je doen joh? Je, je wil iets doen hier? Nou, doe eerst even een medisch mondkapje voor. Hou op met die. Dan Wil je dwars en zijn? Ze zijn niet en, eens zo gek nu hoor. Het ook al Nou goed, maar goed. Mondkapjes in de natuur. Dat is het, het, het, het volgende probleem. Je ziet ze overal liggen. Hè, die ja, medisch mondkapjes. Lapjes ja. lapje stof kan nog worden opgenomen door de natuur. Al lang. Dat duurt ook best wel lang. En nu waren we op. Want uh, daardoor kan de uh, natuur niet meer ademen door al die mondkapjes. Nee. Klopt, en uh, die medisch mondkapjes, dat uh, eerst riepen ze... 450 jaar voordat het helemaal verteert. Nou, dat is wat overdreven. Het is dus tientallen jaren voordat het verdwijnt in de natuur. Maar uiteindelijk eten we dat mondkapje gewoon op... want het komt gewoon in ons voedselketen, dus we hebben een mondkapje aan de binnenkant. Ja, en we hebben een mondkapje aan de binnenkant. Voor onze, in onze maag. Ja, want al die kleine deeltjes worden natuurlijk natuur, de natuur ja. opgegeten... door vissen of door beesten. En dat gaan wij weer ja. opeten. Dus ja, probleem opgelost. Ja, nou, ik doe wel eens een beetje als schoonwandelen. het is inderdaad niet normaal hoeveel mondkapjes te liggen. Nou, Ik heb iedere keer, iedere keer toch wel zeker wel drie, vier, vijf heb ik er of zo. Ik denk wel dat mensen gewoon de onbewuste dingen ook wel verliezen. Ja, zeker. Ja, ik ben is, er ook ja, nog voor Ja, dan ja. voel ik ook wel eens schuldig. Ik zie, je, misschien zit mijn eigen mondkapje wel. Ja, wat ik je, hier vind. weer. Maar ik ga, maar ik ga niet zo'n ja, ander haar, Moet dat doe ik helemaal niet. Nee. Ja, niet Rui, is het trouwens wel op mondkapjes laat je die liggen? Ruim ze op, maar ik pak ze bij het touwtje. Bij het touwtje, oh, oké. Okay. Niet, niet bij het, mond, uh, het mondgedeelte. Ik per ga dag... ook niet mijn neus snuiten en zo, dat, uh, dat doe ik niet meer. O, nee, ik twijfel nog wel. Ik denk, dat ik dat doen? Maar dat doe ik dan <laughs> ik, toch maar niet. Doe maar niet. Nee, doe maar niet. Nee, zeker niet. Ik heb hier nog een bericht dat er een uh, stripboekheld, Spiderman... Die heeft dus een veilingrecord gebroken. Want er was een losse pagina, moet je nagaan. Uit het stripboek ja? Waarin de held voor het eerst zijn zwarte kostuum draagt. Is geveild voor bijna 3,4 miljoen dollar. Zo. Dat is dus in Amerika gebeurd. veilinghuis Heritage Auctions. Nou, dat is echt de duurste losse pagina uit een comic ooit. Nummer, pagina 25 van Secret Wars, nummer 8 uit 1984. Dus kijk even in je kast. Heb je nummer 8 uit 1984 liggen... Je krijgt er nooit meer zoveel geld voor. Want dan is, het, dan is hij niet meer zeldzaam. En, mm. uh, maar je kan het natuurlijk, natuurlijk ook gewoon kopiëren. Want het is toch zwart wit. Ik denk, ja, ja. Maar het bieden begon op 330.000 dollar. En uh, pagina 24 van hetzelfde boek ging op de veiling... voor 288.000 naar de nieuwe eigenaar. Zo, zou, die nou van dezelfde, zou die nou van dezelfde eigenaar geweest zijn? Dat hij denkt, van, ja, hallo, die ene 3,4 miljoen... en voor die andere pagina krijg ik maar uh, 288.000. ja. Nou, dat is niet normaal. Het zijn bedragen. Maar ja, goed, als iets unieks is. Ik zit ook wel vaak in de televisieprogramma's waar ze dan ook met een of andere oud boeken aankomen. Uh, uh, lopen En dan betalen ze echt bedragen voor En dan weet je wel, Pondstars of zoiets. Of weet je, waar wij uh, je, je spullen kan omzetten naar geld. En dan denk je, ja, maar leuk, dan staat zo'n boek te koop voor werkvol. 100.000. En dan denk je, wie gaat dat dan kopen dan? Ja. ja. Ik hoef hem niet hoor. Misschien is dit wat je hier nu ziet. Ik zal het even delen op onze Facebookpagina. En dan zie je die pagina. En dat is voor zoveel miljoen. Ik denk nou, ik heb hem nu al gezien. Dus kijk uit wat je weggooit. Dat is sowieso belangrijk. Om dat toch wel goed te checken. dus lijkt me wel. Dan kijk jij even gewoon als je je rondje weer gaat doen. Ja, maar als je op alles moet gaan letten... dan ben je echt de hele dag bezig. Dat is gewoon niet te doen. laatste plaatje voor negen uur... En dan straks de schietenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? En dan nu hier King of Princes. A Little Brother. I guess. I'm screwed from a past life. And that's why I lost you. But if I think of the timeline. You were exhausting. But we couldn't have said goodbye. I'm While you're watching the paint dry A, a crown on your sleeve it you was something like a god to me I can't lie, it got to me People would stop, never us, you my Favorite person, it burns I'm separating your words, you know who you say but well. I put you up with the birds, this love shit is for the birds I found peace, remember you lost me Do you feel like you?